uur. Jobboot met het NOS Journaal. In al overleden nadat ze was aangereden door een touringcar. De jonge vrouw fietste in het centrum toen ze met haar fiets onder de touringcar terechtkwam. Ze werd tientallen meters meegesleurd. Ambulances, politieagenten en de brandweer waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor de vrouw doen. Ze overleed op straat. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. NS-topman Timo Hugus vindt de OV-chipkaart niet meer van deze tijd. Betalen met de telefoon lijkt hem ideaal, zegt hij in de Telegraaf. Een paar maanden geleden heeft de NS het papieren treinkaartje afgeschaft. En sindsdien heeft elke reiziger een OV-chipkaart nodig. Hugus vindt dat reizen met het openbaar vervoer met kinderen of familie veel te ingewikkeld is geworden. Hij pleit ervoor dat reizigers zo snel mogelijk met hun telefoon kunnen afrekenen. 49 Turkse gijzelaars die gevangen werden gehouden door islamitische staat zijn vrij. De groep is weer in Turkije. De 49 werden in juni ontvoerd in de Iraakse stad Mosul nadat I IS daar het Turkse consulaat had bestormd. Onder de gegijzelden zijn diplomaten, soldaten en kinderen. De groep zou zijn vastgehouden in de stad Raqqa, het hoofdkwartier van IS in Syrië. Hoe de groep is vrijgekomen is niet duidelijk. Turkije zegt dat de gegijzelden zijn teruggebracht door de eigen veiligheidsdiensten en dat er geen geweld is gebruikt. De kansspelautoriteit is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude bij de staatsloterij. Een woordvoerder van de autoriteit heeft een bericht daarover in de Volkskrant bevestigd.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 Het weer hier en daar nog mist, maar op veel plaatsen breekt de zon door. Ook kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen koeler en buien, en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het ZFM. Zeer... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Op de a 7 Hoorn richting Zaandam staat tussen afrit Averhoorn en Pumrend Noord... twee kilometer file door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, we hebben weer uh, een heel leuk programma. We beginnen inderdaad met uh, Gerard Scholten, de duinwachter. Die was al aangeschoven. En die zal ongetwijfeld weer het nodige leuke dingen te vertellen hebben. En afgezien daarvan zie ik ook iets leuks alweer op tafel liggen. Zie je ook wat minder leuk liggen. Zoals altijd. Ja, ja. <laughs> ja. heeft misschien wat iets met elkaar te maken. dat het <laughs> geen live televisie is. Want dan zou je het kunnen zien. Um, daarna hebben we uh, Gerard Kuiper. En die gaat iets vertellen over de stads- en dorpomroeper.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 een deel van een oude van een van een keulse pot zeg maar was dat. Oh kan. ja. Dus ding, het is wel heel interessant om daar lekker te struinen en een beetje te zoeken. Dus toch de mee. Ja.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 Ja, de luisteraars zien dat niet. Maar ik denk, ik moet twee geweien meenemen om te laten horen wat er binnenkort weer gaat gebeuren in de duin. Dat is het vechten van die mannetjes, hè? Ja, het is en dat, dat laat richt... jij nu horen, begrijp ga ik, ik, ik laten even kijken, want dan, dan klappen die, die geweien, zo tegen elkaar. Ah, dan, dan zit je daar te kruipen en te sluipen in de duin. En want het is bronstijd en wil je wat zien. En dan hoor je in de vette. nou ja, dit soort gelijken. ja, ja, en dat ja. Is dan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 Of, uh, en dat, dat vinden mensen ook wel regelmatig. En dan heb uh, je dan dan al ook zijn. gelijk die wedstrijd verloren. Ja, dan <laughs> moet je eigenlijk een beetje, beetje dood. Nee, maar zo is het niet hoor. Het gaat eigenlijk. Want ze eten. Ze worden zo 25 tot 30 procent zwaarder. Hè, naar, richting de bronstijd. Mm. Het gaat eigenlijk om die kracht in die nek. Kijk weleens naar die nek. En dat hele schouderpartij. Er zit zoveel kracht in. En de sterkste daarin. En de meest moedige. En als je die anderen goed benadert. Precies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 Goed, dat dood. is een natuurlijk verhaal. Die schaven ja. zich echt wel. Ja, dat, dat, ja. ja, dan lopen ze opeens naakt rond. En die kleine spitsertjes, die spitsertjes. hebben ze nog wel. Spitsertjes? Ja, dat, dat ja. is een uh, damhertje van anderhalf jaar. Okay. Die heeft zo'n gevaarlijk, gevaarlijke dolk bovenop zijn hoofd. Ja. En daar is hij echt een beetje bang voor dan. Ja. Dus die ja, ja. hele grote mannen gaan dan een beetje maar verstoppen. Uh, ja, want verstoppen. die hebben op dat moment natuurlijk niet iets Niks. om... Uh, nee. Nee. Komt Hoe er. lang duurt het overigens voordat dat... Uh,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 Ik ja. ga in rusten. Ja, in, nou, in rusten gaan ze eigenlijk nooit, hè? Want ze vechten zich nee, tegen lekker. Ze, ze, ze verliezen opnemen. Ja, maar ze verliezen... ook ouderen die oude mannen, gewoon, gewoon door. Vinden wij wel eens, uh, dan zijn ze zo boven hun krachten gegaan, die vinden we dan in het water. Weet je wel? We, oh, ja. we hebben elk jaar wel tien tot 15 van die uh, ja, oude bokken. He. Dat zijn echt oude bokken, die, die zijn dat gewij ook alweer aan het terugzetten. He. Het gewei, want ze hebben geen kracht genoeg meer om dat hele gewij op te zetten.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 worden noem, ook niet noem. zo zwaar meer. Dan verzwakken ze. Verzwakken ze, ja. En uiteindelijk uh, leggen ze het loodje om het zomaar te zeggen. Maar jij ja. zei je net van, kinderen, vinden ze dus in het water? Ja, ja ze, uh, gewonde hetten of, of, of zieke hetten, Die gaan vaak naar het water toe om nog wat te drinken. Of, uh, uh, en ja, dan komen ze er niet meer uit. Kippen er over en kunnen niet meer ja, terug. Ja, we hebben elk jaar wel, uh, nou, als, nou wat ik net zei, 10 tot 20 doden te vinden ja, ja. Soms ook wel eens een uh, jong hertog hoor. Die uh, per ongeluk gespiest is. Als er zelf zo'n per ongeluk door, uh, door die ribbenkast is gegaan. Ja, dan heb ja. je... Uh, ja, het is dan ook een dan nare gaat ook, dood uh, allemaal. Ja, ja. ja. Dus ja, dat is, het is wel uh, geweld. Mensen vragen zich wel eens af. Is het dan niet gevaarlijk voor ons, weet je wel? Maar ja, je moet niet ertussen gaan staan natuurlijk. Nee, als nee, twee van die nee. herten <laughs> op elkaar afstormen. Maar fotografen die zitten echt wel eens tegen zo'n boom. Midden in het Heel hele veld. En niet in de weg gaan lopen, want ze zien helemaal niks meer. hè een grote baas voor op hun, uh, op hun tegenstander af. Ja. ja. Dus dat, maar uh, ik begrijp dus, het is het net het geluid wat jij uh, ons voor hebt gedaan: dat, dat, dat, dat kletsen van ja. die uh, geweien en het burlen. Natuurlijk, en het burlen? Hè?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 En, dat en... heeft natuurlijk ook zijn weerslag op die, uh, die, die herten. Ja. maar want nu zijn ze dus een uh, soort van... Zo vorm, vorm, vorm, vorm, vorm, vorm, vorm, ja. ja. Ja, dat klopt dan hoor. Hoe gaan ze daarmee om dan? Want... Nou, ik denk gewoon... Want het is sowieso een beetje een proefjaar. Want bij dat vliegersmonument... Eh, waar, het, waar tientallen, honderden mensen altijd gaan kijken... Ja. Eh, dat zeg ik daarom ook er nu zo bij. Mm -hmm. eh, Tijdens tijden de brons. Zijn ze ook bezig met die Amerikaanse vogelkest. Dus er is nogal <coughs> wat reuring, eh, onrust...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 bij de ingangen ligt, is het, uh, ze allemaal? Ja, bij, ligt het ook. En uh, over bij de infopaneels, he, bij de ingangen, staat de hele agenda. Wat voor spectaculaire ja. uh, excursies er allemaal weer zijn. Okay. Dankjewel. Ja, dat is voornamelijk heel erg leuk. He. Meegaan met jou of andere boswachters om. Ja, uh, ja, dat, uh, ja. leuk. Dankjewel. Okay. En tot de volgende keer. Graag gedaan.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 ja, dat staat niet in het uh, protocol. Het staat, staat in de reglementen dat dat niet mag. Nee, nee, nee. Dan ben je meteen gedisqualificeerd. Ja, nou ja. Uh, je, goed, komt, uh, je komt het podium niet op. nee, oh. nee. <laughs> nee.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 Dus dan moet er ook niet één op het laatste moment niet Nou ja, als op het laatste moment iemand doorzieken gaan dan okay. heb je de kinderen niks meer aan doen. Ja. Maar je moet, standaard moet je minimaal acht omroepers ja, ja. hebben om uh, zo'n concours te ja. houden. En uh, wie, uh, wie checkt dat? Wie controleert dat? Is er een bond? Nee, we, we, ja, wij, wij zijn aangesloten bij de eerste vereniging van stads- en dorpsomroepersvereniging, ja. SDOM. Dat kun je ook op de, op de site zien. Er staan allemaal reglementen en, en dingetjes in. Nou ja, wij zijn daarbij aangesloten. We zijn, op dit moment zitten we nog met 28 uh, zeg maar, uh, omroepers. Er zijn er natuurlijk veel meer in Nederland. Uh, maar die zijn niet nou, aangesloten? Die zijn niet aangesloten. Die doen, doen ze nog iets voor het dorp. Zoals Egmond. Ik uh, heb ook een uh, omroeper Katwijk heb een omroeper, Maar die doet incidenteel nog eens een keertje iets voor het, uh, voor het dorp. Maar mogen die ook meedoen met, met een concours dan?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 Ze maken dat de, de, de kledij. En hup, weer een omroeper Ja, want het was toch zo dat, dat uh, vrijwel iedere stad of dorp vroeger zijn. zijn ja. om, het kon ook niet anders. Nee, dat was zo. Omdat ja. je geen krant had, je had geen uh, tv, je had geen radio. Dus het moest, de boodschappen moesten door het dorp heen het uh, Nieuws werd worden. omgeroepen. Ja. Uh, Tegenwoordig het is over. het geen, geen nieuws meer. Maar, maar terwijl ik nog uh, wel een omroeper ben. Ja. ja. Op televisie hebben we nog steeds over omroepers. Ja. Of niet? Ja, ja, nou ja, dan nog dan wel. wel. Ja, nog wel. Of ja. nieuws lezen, dat ja. kan ook wel. Ja. Ja. Ja. Um, even naar de concours. Hoeveel doen er uh, dit uh, jaar mee? Twaalf uh, uh, omroepers, waarvan één uh, uit België. En één uit Amerika? Nee, die uh, kan nee, helaas komen. Uh, in hun net even niet te komen. Ik heb vorig jaar gezien dat er was ook een vader en zoon bij was. Ja, die uh, zijn alle twee weer aanwezig. En die, uit Leeuwarden geloof ik? Hè? Uh, eentje is uit Eilst en eentje uit Sneek.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 Jullie, uh, jullie hele uh, opzet, hè? ze komen aan, jullie uh, komen samen, uh, uh, kleden om, dan ja. is er een reclameroep? Nee, wij gaan eerst altijd naar de burgemeester en dan moeten we onze geloofsbrieven uh, overhandelen. Ja, ja. Ik dacht dat het ervoor ook al geroepen werd. Nee, nee, dat is het daarna. Okay. Dus wij gaan eerst naar de burgemeester, dan uh, gaat iedereen uh, zijn geloofsbrief uh, overhandigen aan de burgemeester. En mag ik even tussendoor, hoe kom je aan die geloofsbrieven? Nou ja, uh, iedereen ieder, uh, die, die, die uh, vult het zelf in. Ik bedoel, ze, ze presenteren zich en ze zeggen van, nou ja goed, ik breng de groet over van mijn burgemeester ja, ja. uit waar ze vandaan komen. Ja. En dan hebben ze een presentjes voor de burgemeester van, nou, bedankt voor de uitnodiging dat ik weer in, in, in Zandvoort mag, mag komen en optreden. Ja, dus dat houdt een geloofsbrief in. Dat is een geloofsbrief. Ja, ja. En, en, en blij met de uitnodiging ja, en, en de groeten van.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 Dat werd direct opgepikt door alle andere uh, dorpsomroepers. Want het was een milieuvriendelijk zakje. En bla bla bla vrouw. En uiteindelijk lag iedereen blauw van het lachen in. die. Dus als je tijd hebt, ga daar zeker ja, een keer naartoe. Dus toe, dat, dat is ook nog de bedoeling ja, ja, ja, dat je je ja, ja, daar ja, ja, ja, ook al een beetje profileert. Mijn, mijn, <laughs> ja, tas. Ja, ja. Milieuvriendelijke tas. Milieuvriendelijk zakje. Daar begint je profileren al. Ja, daar ja, begint al mee. En ik moet zeggen dat onze burgemeester daar helemaal lyrisch is van. Hij zit ook in de jury. Daar komen we zo op.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 die meegemerkt hebben aan het uh, tot stand brengen van uh, dit evenement. Want ja, je kan niet zonder sponsors, nee. anders redden we het gewoon niet. En ik moet zeggen, uh, het verbaast mij ten eerste uh, dat uh, ook dit jaar weer, ik had het niet verwacht, maar ongelooflijk dat er uh, ondernemers zijn die, uh, die het hartstikke leuk vinden om, uh, om dit concours te ondersteunen middels een, een sponsoring...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 ...voor die sponsors... Eh, om, ...om ze het ook... Uh, zeg maar, ...naar voren te halen... ...van hmm. wij doen mee aan dit evenement... ...en maak er even een leuk... Uh, ...roepje van... Hmm. Nou, ...dat vinden ze hartstikke leuk... Nou, ...en daarna is het dan uh, ze hebben maar half, half, twee... ...verzamelen, twee uur is de verplichte roep... ...de verplichte roep, en die gaat over? Eh, nou, uh, wij, wij proberen dus... Uh, ...elk jaar toch wel... Een, uh, ...te switchen... ...qua, qua onderwerpen... ...en uh, uh, wat actueel is... Kijk, nu, nu heb ik toevallig uh, mijn, mijn vrouw Els, die, die maakt uh, onderwerpen. Die zegt van, uh, nou, die heeft mij nu uh, dit jaar toevallig uh, Zandvoort Loopt uh, toe, uh, toebedeeld. Ja. Dat heeft te maken met uh, serious uh, request. En wat ja. in Alem gaat ja, plaatsvinden. Dat is die die, die hardloopwedstrijd van, van Leeuwarden. Ja, en die drie, uh, drie uh, DJ's ja. die staan dan in het ja. Glaashuis op de grote markt. Ja. Nou, en dan is de bedoeling dat ik dan uh, een roep maak daarvoor en de aandacht vraag om zoveel mogelijk geld op te halen voor dat uh, Serious uh, Request. En dan ga ik ook zelf ook meelopen vanuit Zandvoort naar, naar Halem, Halem. Okay. om dat geld uh, te overhandigen aan de uh, organisatie. Ja, dat lijkt me nou gewoon ja. uh, dat is een actueel uh, onderwerp. En zo pro pro proberen we toch uh, steeds actuele onderwerpen uh, hey, die... te geven aan de, aan de omroepers. Dan is het pauze. Wat... Twee uur en daarna hebben we een pauze. Dan uh, is er een kleine ja, uh, pauze muziek. En daarna krijg je de vrije, vrije roep. Dan, uh... Hoe vrij is de vrije roep?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 Nou ja, uh, ik, had, uh, ik had een hartstikke mooie jury uh, bedacht. En uh, ik had dit jaar uh, de Hedys uh, gevraagd. Henk en. Uh, uh, uh, die, die, die, die clown, die noem ik hem altijd. Die zouden dus in de jury zitten, maar uh, waar het niet dat ze vrouw uh, achter zijn rug om een vakantie had geboekt. Oh. Dus, dus, dus oh. Hij, uh, hij belde vorige week van: Ja, Gerrit, helaas, ik kan niet. Uh,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 Daar kennen ze nergens tegenop. Het is altijd zo goed geregeld. En, en dan dat moet ik ook de dan ondernemers en dergelijke allemaal... Daar moet je dan ja. uh, sterk in houden. Ja, die moet ik ja. Daar, ja. Ben, daar ben ik trots op. Dat ze maar, zeggen van... Uh, uh, wij mogen jou natuurlijk best wel uh, heel specifieke uh, succes wensen, hè? Ja, natuurlijk. We gaan ervoor. Ik vat het even kort samen. Uh, om half elf bij de burgemeester. Om twee uur op het uh, Kerkplein. Ja. Rond een uur vier, half vijf is de Ja. Dat, zo, dat komt er ongeveer wel op. Zien. Dan zien we elkaar zeker volgende week. Dat denk ik wel. Dankjewel. Ja, dankjewel voor het Succes. interview.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 dat was ook de reden waarom Zandvoort en ook Branch Hatch in Engeland dit jaar niet meer op de kalender terugkwamen. Ja, want de autofabrikanten die wilden ja, naar de, de voor hun wat interessantere markten toe. Eh, Engeland Is, is, is, en is China Engeland zijn dan interessant? Ja, ja, ja dat, dat, <laughs> daar worden toch wat meer BMW's, Mercedes en Audi's verkocht dan hier in Nederland. Eh, dus ja, dat, daar op een gegeven moment ja, delft dan toch een beetje het onderspit.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 Ja. Daar waren we dus wel al mee bezig. We waren ook best wel ver gevorderd eigenlijk met de onderhandelingen. Maar dat ging toen niet door, was jammer. En toen uiteindelijk hadden we er geen rekening mee mee gehouden. Want China leek vrij zeker. Hè, want ze gingen ja. daar gewoon op een vast circuit rijden in Zuhai, En dan denk je, nou, dat zullen ze wel goed even wat, wat kan daar nou ja. misgaan? Nou, dus van alles. En dat is uiteindelijk, uh, ja. Wat, wat is daar dan misgegaan? Uh, ja, laat ik zeggen, de logistiek was daar moeilijk. Uh, uh, naar, daarnaartoe. En uh, ook uh, de faciliteiten op het circuit waren niet op orde. Uh, uh, ik begreep dat de pitboxen voldeden niet aan de eisen, de, de veiligheid op het circuit liet de wensen open en uh, ja, dat kon ook allemaal niet meer aangepast worden. Okay.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 De DTM niet met het normale Reguliere supportprogramma wat ze hebben Met Porsche en met Formule 3 En uh, Volkswagen Sirocco's, Dat komt niet, want die gingen ook niet naar China Dus het was alleen die DTM race Dus we hebben nu een combi gemaakt van de DTM Samen met een aantal klassen van het British Race Festival En dat zijn historische klassen Dus eigenlijk is dat wel heel grappig hè? Ja. Onder andere de Vintage Revival Zandvoort gaat, uh, Is een van die series die volgende week komt Het zijn allemaal vooroorlogse auto's ja, Die komen uit heel Europa naar Zandvoort toe Dat was al gepland ja, Die rijden nu in een heel modern uh,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 In de krant over reglementen en het steeds terugbrengen van zaken. Zoals bijvoorbeeld het radiocontact in de Formule 1 wordt praktisch nul gemaakt. Werkt men ook zo bij DTM dat men het spannender gaat maken door dingen toe te voegen? Ja, ze moeten bijvoorbeeld één keer binnenkomen, dan krijg je die sticker erop. Klopt, nou inderdaad. Een sticker niet volgens mij, maar ze moeten inderdaad twee pitstops maken tijdens een DTM race Dan moeten er banden gewisseld worden. Het hoeft niet getankt te worden, dat moet.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 Uh, ja. We hopen dat het op wordt wordt en in het dorp. Ja, allebei. En we wensen jullie heel veel... Natuurlijk ook uh, uh, s'avonds een leuk muziekfestival nog in Zandvoort op zaterdagavond. Ja, zaterdagavond uh, is het, uh, het bierfest. Ja, ook nou, die, dat Niet is, te dat, vergeten. Nee, dat was vorig jaar ook zo. En daar hebben we heel, uh, heel veel leuke reacties van Duitse bezoekers op gehad. Dus uh, die waarderen dat echt. En ja. Uh, ja, dat geeft toch weer uh, een hoop extra reuring en omzet in het dorp hopelijk. Laten we er met z'n allen een bedoeling. gezellig ja. weekend voor maken volgende week. Erik Wijs bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Succes, wonderkeer. hè? Dankjewel. stop We've never played this little game